Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse tak van de reisorganisatie Thomas Cook... waaronder ook Neckerman reizen valt, schrapt alle vluchten voor morgen. Dat is besloten vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf. In het persbericht schrijft het bedrijf dat is gekeken naar mogelijkheden... om de geboekte reizen uit te blijven voeren... maar dat dat ondanks alle inspanningen niet is gelukt... In Etteleur zijn vanmiddag drie dakdekkers beschoten. Ze waren aan het werk op het dak van een huis toen het vuur op hen werd geopend. Ze wisten weg te vluchten en raakten zover bekend niet gewond. Een korte tijd later hield de politie een man en een vrouw aan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de aanval. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Waarom er is geschoten op de dakdekkers is niet bekend. Sari van Venedaal is bij het FIFA-gala in Milaan uitgeroepen tot kiepster van het jaar. De 29-jarige van Venedaal werd in juli met het Nederlands elftal tweede op het WK in Frankrijk. Ze werd toen uitgeroepen tot doelvrouw van het WK. Daarvoor pakten ze met Arsenal de landstitel in Engeland. Migranten die aankomen in Malta of Italië... worden voortaan na uiterlijk vier weken opgenomen door andere EU-landen. Dat hebben Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta vandaag afgesproken... Details over hoe dat gaat en waar de migranten bijvoorbeeld eerst gescreend worden ons breken nog. Nederland was niet uitgenodigd voor de mini-top. Mogelijk komt dat omdat Den Haag het niet eens zou zijn met de afspraken. Het is de bedoeling dat de migranten automatisch over de deelnemende landen worden verdeeld. Duitsland en Frankrijk denken dat ze nog 10 tot 12 landen mee gaan doen. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgenochtend in het westen kans op een bui. Later op de dag kan het in het hele land gaan regenen. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen...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 Ik kom, laat me als ik ga, als ik ga, als ik ga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 jaar geloof ik. Of uh, ja, vorig jaar dacht ik dat ze nog aan de, de popronde hebben meegedaan. Veline, uh, we hebben eindelijk het nieuwe materiaal ook, uh, want dit is de single die vandaag online is gekomen. Via Bandcamp kan je hem eraf trekken. Alleen de nieuwe single. En uh, ja, we hebben hem gewoon al uh, le lekker gedraaid uh, hier bij Autoriteit FM. Um, welkom in het tweede uur van deze uh, fijne show, um, want ja, uh, het is natuurlijk uh, de dag dat The Last Wave uh, hier is. En ja, uh, als we aan The Last Wave denken, dan denken we ook uh, aan dit... Ja, het is de dag dat we een nieuwe burgemeester hier hebben geïnstalleerd. En veelvuldig is het onderwerp Formule 1 ook al voorbij gekomen. Want ja, het is aan de nieuwe burgemeester, de heer Molenburg, toch ook alles aangelegen... om er een succesverhaal van te maken. Maar er is nog iets, want de last wave is vanavond ook in de studio. Zij hebben een nummer ergens aan het begin van de zomer uitgebracht. Pole Position en... De man die dat bedacht heeft, die zit hier uh, ook in de studio. Dat is uh, Marnix. Want Marnix, jij bent net als ik. Een uh, enorme liefhebber van uh, de sport op vier wielen gemotoriseerd. En wel. Een junkie. <laughs> ja, uh, lig jij uh, gewoon als uh, de eerste Grand Prix van Australiërs. Uh, zet je dan ook je wekker en ga je op vijf uur uh, op en uh, wil je dat ook anders zien of niet? Ja, al 21 jaar lang. Ja. Hoe ben jij eigenlijk dan met de, de autosport uh, in aanraking gekomen? Want dat, dat vind ik toch wel even fascinerend om van je te weten eigenlijk. Ja, eigenlijk gewoon, mijn pa die keek altijd al ja. en uh, ja, vanaf mijn achtste toen dacht ik van ik ga het ook gewoon doen, uh -huh. daarvoor hier en daar wel een raceje gepakt, ja. dood van Arthur Senna nog wel gezien, vaag. Ja. En toen, uh, ja, gewoon 98 eerste race, bam, Mieke Hakkinen in één, David Coulthard twee. <laughs> ja, toch? <laughs> ja. Dus eigenlijk een beetje van die periode af uh, volgen, in het eerlijk gezegd. Ja, alles. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Uh, natuurlijk is het, uh, de feestvreugde nog groter, nu er ook een Nederlander uh, ja, meedoet. En ook wedstrijden weet winnen, dus dan uh, verhoogt dat de feestvreugde ja, helemaal. Toen Jos. He? toen Jos. Ja, Jos uh, was in 94 uh, de man uh, in Hongarije. En uiteindelijk, achter de groene tafel... werd hij ook nog eens een keer derde in België. Want dat uh, vergeten nog bijna een hoop mensen. Maar uh, hij heeft de uh, derde plaats. Door een straf... Uh, van een andere deelnemer... heeft hij die gekregen. Dus, uh, maar, Brandel, toch? Wat zeg je? Brandel. dacht het wel, ja. Nou, dat was volgens mij weer onvergrijpelijk. Maar goed, wil ik vanaf zijn. Um, dat is meteen de brug naar... Uh, Paul Position, hè? Want, uh, want ja... Uh, dat nummer, heb je, is dat van jouw hand? Uh, hoe zit dat? Of is dat uh, Van iemand? Lennart en mij. Ja. Van, van Lennart en jou ja. is dat uh, gekomen. Um, hoe is dat, uh, nou ja, ik kan Lennart er ook even bij het gesprek uh, betrekken natuurlijk. Uh, hoe is het idee ontstaan om juist dan een nummer over de uh, te schrijven? Um, nou, er kwam een nieuw album aan en ik vind het altijd leuk om het eerste nummer van het album een soort introductie te doen. Mm -hmm. En bij het uh, eerste album was dat, uh, heette dat nummer Welcome en nou dacht ik, ik moet iets anders doen. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, nou ja, een andere manier om je album te beginnen is, ja, nummer 1 is Pole Position <laughs> en ik hou van Formule 1, dus we doen gewoon even een tof, echt lekker rocknummer waarbij ja. we misschien iets van de Formule 1 <coughs> stiekem erin kunnen fietsen. Ja, nou, dat, dat, dat laatste, dat, dat is volgens mij ook wel gelukt, eerlijk gezegd. Dus er zit in, iets in waarvan van de autosportliefhebbers zeggen, nou, dat is wel heel erg tof om dat mee, mee te nemen. Dus uh, zo is uh, de compositie eigenlijk ontstaan. Ja, de muziek, ook, uh, de muziek stond eerst ja. en uh, toen uh, kwam Lennart langs in de studio. Toen heeft hij gewoon zijn ding gedaan en ja. toen uh, was het van, wauw, dit is vet, ja. tof. Um, want uh, we hebben elkaar uh, al eens eerder uh, gesproken, in 2016, geloof ik. Ja. ja 2016-17, in dat, uh, in dat uh, jaargang uh, in de Roppe Acta wordt, uh, hebben jullie nog meegedaan. Um, maar de, de band uh, had vele be bezettingswisselingen gehad. Kan ik me nog herinneren in dat gesprek? Ja, dat klopt. Ja. Um, ik, uh, ik ben de band begonnen met uh, Lennart zes jaar ja. geleden. Ja. En toevallig in 2016 was Lennart op sabbatical. Ja. Dus toen hadden we een compleet andere uh, samenstelling waarvan ja, deze hier toevallig niet in zaten. Nee. Maar sinds dit jaar is dit de line-up en hier gaan we mee verder en hier voelen we ons goed bij. En we zijn inmiddels zelfs matig geworden dankzij de internationale tour die we van de zomer hebben gedaan. Ja, uh, ik, uh, dus het is stevig aan de weg getimmerd in de laatste periode denk ik. Yes. Sinds uh, uh, Rob Akda-award en, en nu zit daar uh, een behoorlijke uh, verschil in. Uh, Rob Akda-award was het dieptepunt van de band, ja. En is, dat, is, dat, is dat? Ja, hoezo? Maar goed, ik bedoel. Het hoort, is er, bij. Wat, ja, het hoort er wel bij. Oh, je, weet, je hoort er uh, ook een beetje op je bekken uh, te kunnen gaan, uh, eerlijk gezegd. En, uh, en daar uh, de, de goede dingen eruit halen en laten zien. Nou ja, uh, ik vind eerlijk gezegd, als ik het uh, nu hoor, er is een dag en een nacht uh, verschil met, uh, met wat ik uh, toen uh, daar heb uh, gehoord. Ja, daar ben ik het mee eens. Je ja, moet uh, niet opgeven en uh, ja, gaandeweg uh, pak je de goede dingen mee. Er zit toch een beetje die mentaliteit in uh, van de sport die jij uh, zo uh, <laughs> <laughs> bewonderen in dat, in dat opzicht. Uh, nooit opgeven in ieder in geval daar. Ja. Ja. Um, Lennart. Hallo. Ja, jij bent er ook. Uh, jij neemt de lead vocals voor je rekening. Inderdaad. ja. Um, Even, want, want uh, jij schrijft ook mee. Hè? Uh, jullie schrijven eigenlijk beiden. En, en ja. Doe jij de muziek of doe jij de tekst? Uh, Marnix is uh, vooral van de muziek bij The Last Wave. Ja. Uh, daar is hier vooral een keien ook. Dus ja. uh, en ik ben uh, vooral verantwoordelijk voor, uh, voor zanglijnen en ja. tekst, uh, teksten daarbij. Uh. Even over de muzikale koers, want uh, nu is het uh, wel... Totaal anders met wat ik toen drie jaar geleden heb uh, gehoord. Uh, het is uh, verfrissend, eigenlijk, eerlijk gezegd. Als ja, ik goed, het zo toch, maar... Ja, ja. ja. Um, is, uh, kunnen, kunnen jullie dit ook zo zoals jullie vanavond uh, spelen? Ook uh, spelen in. Ja, kleinere ruimtes. Tegenwoordig hebben we het begrip tiny desk concerts. Ken je dat, dat begrip, Lennart, of niet? Wat bedoel je precies? Nou, tiny desk betekent dat je dus met zes man achter een bureau in staat moet zijn om eigenlijk in een kantoorruimte gewoon iets te kunnen spelen. Nicole Bus. Dat doen we nu toch wel een beetje? Ja, eigenlijk wel. Dus het begint er al aardig, dat vind ik wel. Maar ken je dat? Want die muziek ontleent zich er natuurlijk prima voor. Nou, eigenlijk zijn wij een vet harde rockband, toch? Ja. Dat, dat moet je niet vergeten. Normaal spelen wij onze muziek gewoon, gewoon dik versterkt en met drumstel. Ja. Dus dit is wel een oplossing. Maar moet, een oplossing. Ja, maar moet, moet uh, dan wel eigenlijk de basis ook zo beginnen, eigenlijk? Nee, helemaal niet. Dit is de basis van ja. de muziek. Ja. Alleen als we erop uitgaan, dan Probeer we proberen wel zoveel mogelijk versterkt, versterkt te doen, dat is ja. voor Thijs als de drummer natuurlijk een stuk leuker. Ja. We hebben een geweldige uh, gitarist, Rick, die uh, allemaal mooie sounds heeft. Ja. Dus dat is wel waar de Les Wave zich vooral. Uh, wat we vooral willen doen. Ja. Het versterkte werk. Ja. Um, dit is ook hartstikke leuk, joh. Also, ja? dit is de Zo worden de nummers geschreven. Zo worden het de vandaag. nummers. Ja. Maar uh, het hoort wel bij het muzikantenbestaan. dat je ook in staat moet zijn. om het ook uh, klein uh, te kunnen doen. Ja, ik ben eigenlijk van nature een, een super lame singer songwriter Dus ja? ik vind dit ook. Ik vind het dit is mijn, mijn roots als het ware. Ja. Ja. Waarom, ja, je zegt het nu, hè? waarom ben je eigenlijk dan uh, toch, als, als de roots bij de singer-songwriters ligt, yeah. uh, ja, toch een band? Is dat, is dat ook ja, om je muzikale grenzen een beetje te verleggen? Of wat gaat, nou? Het gaat niet om mij, natuurlijk. Maar nee, nee, nee, nee oké. Okay, maar maar goed. Ik, als je het toch vraagt, hè? Nee. Ik krijg een ongelooflijk onnoozel op terug. natuurlijk voelt ja. het voor mij om. Uh, ik met mijn gitaar en mijn stem liedjes te spelen. Ja. Alleen het is veel leuker en veel avontuurlijker en veel experimenteler om met een band dingen te doen. Ja. Daar ligt tegenwoordig mijn hart. Dat vind ik het mooiste dat er is. Ja. Om samen iets te voelen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja muziek is ook vooral emotie. Dus, Daarom, nee. uh, dus en dat je het je... kan delen met elkaar, dat is het ja. mooiste dat er is. Ja. Versterkt dat ook de band met de band? Op die manier? Als je, wat Als je jij nu ook zegt. Ja. Ja, ja, nee, ja. zeker. Absoluut. Ja, ja. Uh, jullie hebben een tournee uh, gehad. Dat, tenminste, dat heb ik al van Marnix net uh, begrepen. Uh, is, dat is dus niet, uh, niet alleen in het uh, buitenland, maar ook uh, gewoon hier in, uh, in ons hebben, eigen kikkerlandje geweest. In, het, in Nederland treden wij zo nu en dan op. Ja. Uh, ook met enige regelmaat zelfs. En In het buitenland, dat was echt een tour. In Frankrijk en Spanje. Ja. Zijn we zijn met een bus uh, doorheen, door de, langs de kust gaan crossen. En ja. allemaal camps en festivals daar gepakt. Ja. Dat was goud. Ja, Dat geloof <laughs> ik wel. Nou. weer terug. Ja, we willen, graag, we willen heel graag weer terug. Ja, ja uh, helaas kunnen we niet uh, hier een uh, zon regelen dat het hier weer 30 graden is. Uh, zo, zo werkt het niet. Dat ja, we, we, proberen, we proberen het na te bootsen door wat uh, palmen op, het, uh, op de boulevard te zetten. Maar ja, of dat werkt, dat is vers 2. Uh, goed, maar uh, leuk dat je erover uh, begint. Nou, uh, de, het nummer waar het eigenlijk allemaal om draait. Dat is dus uh, dit, dit hele uh, fijne nummer, namelijk Pole Position. Last Wave. At the stop. and the first corner is absolutely critical. Last year it was a crash, and this year it's against the wall. And on the inside, Billy has the pace. It's Kepca, louder, feel no. It's Lafitte and Depayre, and it looks as though they are all this time facing round Fernando on that one. Yes, indeed they are up the hill. In Life in circuses Jumped into the deepest air Uh, Levy was dat met het uh, ja. nummer uh, wat uh, eigenlijk onderdak moet bieden. Shelter heet het nummer. Daarvoor hoorden we um, um, Faster met een klein klemelspotje. Ja, ja, koper zat weer niet op. Dat leidt maar goed. Uh, George Harrison met Faster. En, of Faster, hoe je het maar noemen wilt. En daarvoor het andere sportnummer, Maar dat heeft ook uh, te maken omdat Marnix, een van de mannen van Last Wave... Uh, zelf ook helemaal, uh, net als ik, een beetje vergiftigd ben met het autosportvirus. Dus uh, dan gaat het gaat dat helemaal goed komen. Uh, ze staan weer inmiddels uh, klaar. Uh, van uh, oorsprong een rockband. Nou, vandaag uh, zullen we dat uh, in iets wat uh, mindere mate gaan horen. Maar goed, uh, uh, desalniettemin uh, staan ze weer klaar uh, voor het volgende blok van twee nummers. En dan gaan we straks over het nieuws om tien uur heen. En dan gooien we er nog, uh, nog een blokje van twee aan. Zo doen we aan klantenbinding. Zo noemen we dat dan. Letter staat klaar. Welke uh, ga je, uh, gaan jullie spelen, jongens? Ceasefire. Ceasefire. Alright. right. One, two, A shitty vibe around you when I. Dat was hem ceasefire en dan hebben we natuurlijk nog een tweede nummer uit dit tweede blok en dat is Hey Now You're So High. Ow. was het, uh, het tweede blok van uh, twee. En zo dadelijk uh, volgt er dus nog een set van twee. Maar die uh, gaan we stiekem al een beetje over het nieuws van tien uur heen tillen. Want ja, kijk, als we een, een, een burgemeester mogen installeren dan is het natuurlijk ook uh, bij de programmaleiding uh, één vinger pakken. En vervolgens je hand uh, ervan vanaf halen. Uh, dat is mijn geluk. Dus ik mag, uh, we mogen zo direct nog een uurtje verder. Uh, dus wat dat er gaat, uh, gaat het uh, helemaal goed komen. de um, last wave. Dus, um, maar goed, we hebben nog meer uh, op stapel staan als het gaat om de live muziek. Bijvoorbeeld van deze dame. Want ja, het, uh, het houdt niet op. Uh, ik geloof 24 oktober komt zij uh, naar de studio. Met uh, nog iemand erbij. Het wordt ook weer een kleine setting. Unsaid Words heet het uh, nummer. En zij komt oorspronkelijk uit Budapest. Uit Hongarije. Met over Borca Bolog. En het nummer dat heet Unsaid Words. Geen idealen of het noorden licht Klimaatransitie of de grenzen dicht Niet over dromen of over spijt Of over weken, over tijd Ga niet over mij of over jou Of over alles waar ik zoveel van hou Geen politiek of God bestaat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 Drieën, dat dan dat Het is een liedje wat nergens over gaat. Maar in ieder geval heeft Van Pieker het wel zo voor elkaar gekregen... dat hij ook landelijk is opgepikt nu. Door onder andere Frits Spits. Want die heeft dit zeker opgepikt. En in de Taalstraat was hij niet zo lang geleden ook te horen en te zien geweest. Uh, je kunt uh, rustig zeggen dat uh, Van Pieker een beetje een uh, laadbloeier is. Uh, ik heb hem zelf uh, samen met Johan Fransen in 2012 in het uh, gezellige theater Pantalone in IJsselstein uh, gezien. En uh, ja, toen was het nog een beetje uh, aan het begin. Maar inmiddels uh, zijn de jongens al zo ver weer uh, dat, uh, dat uh, nou, je, je moet erom vechten om ze in een theater uh, te krijgen. Dus wat dat gaat uh, is theater eigenlijk. Leuk bruggetje. Uh, niks voor jullie uh, om uh, uh, dat, te, dat te gaan doen. Wij stonden, oh, wij, wij, wij stonden twee weken geleden in het theater in de Philharmonie. Oh! Ja. ja? Uh, is dat uh, bevallen? Zo'n. Uh, zo, uh... zo. Lekker ja? man. Goed ja. geluid. <laughs> ja? Geen gelul. Lekker. Ja. ja. ja absoluut. <laughs> je, je, je, je zit er zo bij van. Uh, van, uh, van uh, ja, klopt dat wel, wat, wat hij zegt? Nee, zeker. Dat ja. is prachtig mooie ja. zaal. Is het ook? En, uh, ja, ja, nee, uh, oké. Okay, maar goed, um, want, want uh, ja, jullie zijn een rockband, uh, uh, hey, in ja, essentie ja. en in basis. Um, moet je dan je daar ook op aanpassen, dan? Of, of, of wat dan ook? Mm, dat, ja, ik ja, kan niet gaan lopen headbang en zo. Nee, oké. Okay, maar dat snap we, ik. We, we, we hebben ook best wel goede luisterliedjes denk ik. Dus dat is voor ja, een theater. Ah, dat is het zeker. Dat is perfect. Ja, maar ja. dat heb ik vanavond ook gehoord. Er zitten inderdaad uh, songs uh, waarbij je echt uh, even gewoon uh, na moet denken. Uh, van, hè? Dat, ja, dat, ja, dat. Lekker voor gezitten. Ja. En, ooit een theater theatertour. Dat zie ik wel heel erg zitten. Bijvoorbeeld ja. met deze band ook wel. Ja, want uh, ik, bedoel het, uh, ik bedoel, jouw kwaliteit als singer-songwriter kan daar natuurlijk uh, heel goed tot het recht Dat zou even hey, nodig kunnen. Ja, ja, nou, ja, goed. Ik bedoel, uh, die, die inslag die is er natuurlijk uh, in, in dat opzicht. Dus uh, wat dat er gaat, uh, zou, het al, uh, zou het wel goed uh, kunnen zijn. Ja, wat wou je zeggen, Marnix? Nou, mijn, mijn visie is eigenlijk altijd dat als je een goede rockband bent, dan moet je net zowel elektrisch als akoestisch zijn... Hmm. En ik denk dat als wij nu ons hele repertoire bij elkaar optellen... dat ongeveer de helft elektrisch is en de helft, helft akoestisch. Ja. En in beide streven we gewoon ernaar om lekker te gaan rocken. Net als nu hier. Ja. Rocken we toch ook gewoon? Nou ja, ik vind van wel. Ik bedoel, eh, he, ondanks dat het een, een wat intiemere setting is... klinkt het wel, dat is wel uh, de bedoeling. Ja. Uh, Mooi meegenomen. Ja, ja uh, even, is want, feit, want de rockmuziek, uh, het, is, het is gevallen. Dan ga ik ook natuurlijk vragen, want het zijn die geëikte vragen. Ja, muzikale helden, voorbeelden, noem ze maar op. Ik, ik, ik, ik proef zelfs toch ook nog in deze setting een beetje Crosby, Stills, Nash Young uh, tussendoor. Dus, Absoluut. Ja, ja. Heb niet? ik dat goed of niet? Nee, is het dan meer de Crosby, de Stills of meer de Nash? Ja, goed. Als ik mag kiezen tussen die vier, dan ben ik van de Stills. Ja. New Young. Jij van ja, de Young? Nee, de young, Stills ja. en de Young. Stills en de Young. Dan kom je uit van Buffalo Springfield. Nou, dan ben je er. Ja, beter. Buffalo Springfield. Oké, oké. Is dat een van... Ja, er staat nog een hele lijst van invloeden. Maar goed. Pink Floyd, de Beatles... Ja, maar, niet je, de grateful ja, dead, the Grateful Dead. The Grateful earth. Dead, Ja, die werd genoemd op jullie bio uh, op de Facebook. Uh, ja, de die, die coveren we altijd, vinden ik ja. ja. leuk. Wij, het, willen, uh, wij willen eigenlijk heel graag de Nederlandse Grateful Dead zijn. Ja. Dat is een, een, een klein doel die we onszelf hebben gesteld. Ja. De grateful Dead van de lage landen. Ja. Ja. Ja. Ja. Of dat je zeg maar in een nummer, dan, dan doe je een Grateful Deadje. En dat betekent dat je... Alles over boord gooit, Dat je elkaar aankijkt. Dat je denkt van nou, nou we eens kijken wat er gaat gebeuren. Ja. En daaruit komt dan iets. En dat is elke keer anders. En dat is ook met de Grateful Dead zo. Ja. En er zijn geen bands in Nederland die dat eigenlijk doen. Volgens mij. Nee. Tenminste, ik heb het hier nooit gehoord. Het is altijd netjes en dat is ook leuk. Maar het is soms leuk om Moet te er, er een beetje een ravenrandje aan zitten? Aan ja, de, uh, zeker. Ja, ja, wij zijn niet van de, van de autotune en dat soort onzin. De, de heilige ariotjes boven jullie hoofd, dat moet af en toe ook een beetje losgelaten worden. In, uh... Ja, ik bedoel, imperfectie. Laat me horen, toch? Ja, oké. Okay, dus een de, de, de, de imperfectie is eigenlijk ook leuk om uh, op het podium of zo te brengen. Toch? Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, we zijn geen robots, we zijn geen computers. Nee. Uh, is wel, die invloed is ook wel merkbaar. Niet, niet dat robots muziek... Uh, morgen gaan, gaan schrijven. Het gaat wel de kant op hoor, overigens. Dus, maar, uh, ja, wat, maar de technologie... in de muziek. Doen jullie daar iets, iets mee? Of, uh, dat, ja, ja. Of, of houden jullie het toch liever van... ja, lekker gitaren. Het moet, ja, moet wel een beetje warm uh, klinken. Klopt, onze gitarist Rick... die heeft hele dure pedalen. <lacht> dat, is, ja? dat is de elektronica... die we erbij hebben. Ja? Ja, nou ja goed, uh, <laughs> maar uh, het, het, is, het, het moet uh, levendig zijn, dus niet uh, te, te veel op de automatische piloot zijn en automatische dingen, en uh, drone hier en uh, weet ik allemaal wat, uh, daar, uh, dat, ja. daar houden jullie niet van. Ja, ik niet, ik ben jij ja, ja, er ja. even, even niet nee. nee, zo authentiek mogelijk de instrumenten inzetten waar, waarvoor het nodig is. Ja, vergeet niet, wij zijn heel vaak ook gewoon op ons bek gegaan dat we dingen gingen uitproberen en dat het gewoon niet werkte. Ja. En, het ja. is dus, dus bijvoorbeeld ook een veel grotere uitdaging om een akoestische gitaar mooi op tape te krijgen. dan een drumcomputer erin te, ja. te zetten. Bijvoorbeeld. Ja, ja, logisch. Ja. Um, goed, we gaan zo direct uh, jullie in het uh, volgende uur weer spreken. Want we hebben waar uh, gewoon nog even de programmaleiding even weten uh, te overtuigen van het nut. Uh, dat we nog een uur extra nodig hebben omdat uh, de raad uh, een beetje uitliep. Maar dat heeft een reden. Vandaag hebben we ook weer een nieuwe burgemeester. En uh, ik zei al, het uh, woord formule 1 is al meerdere malen gevallen. Maar dat hebben we hier al in dit uur uh, uh, behoorlijke aandacht al uh, besteed. Um, en wellicht dat we dat straks ook eventjes nog... een klein beetje nog terug laten komen in het, in het derde uur. Ja, wat wou je zeggen? Ja. Grosjean blijft bij Haas. Hoe is dat zo? Is dat het laatste nieuws? dat is toch ongelooflijk slecht? <stukt> ja, ik weet het niet, ik... Hoezo? Ik zou meer zeggen, die Hulkenberg erbij halen bij Haas. Bijvoorbeeld. En bovendien dan heb je twee stoute jongens bij elkaar. Hulkenberg en Magnussen. Die hebben een pleurishekel aan elkaar. Ja, het zijn niet echt de beste vrienden. Maar goed, dat had je al gezien. Even nog de verwachting voor het komend weekend, mornings Wat denk je ervan? Oeh, ja, vet. <laughs> um, ja, Verstappen gaat een grote kans maken. En ik denk uh, Albon wordt ook een verrassing. En ik hoop en ik denk dat Leclerc gewoon weer dik sneller dan Vettel is. En hij naait misschien wel weer een oor aan zo. <laughs> met, met een pitstop. En dan, en dan raakt hij ja, ja. in de war. Want Vettel raakt, als hij in de war raakt, dan gaat hij fouten maken. Ja. Hij gaat weer spinnen, jongens. Dat is het. Oh, hij nee. gaat weer spinnen. Nou, we, we zullen het mee gaan maken. Goed, tot aan het nieuws. We hebben we nog één uh, nummer te gaan. En dat is uh, deze van Nausicaa En daarna hebben we nog uh, een uurtje alternatieve film. All I Do.